I'm sorry, sorry. Mensen zijn het er serieus. We gaan ook maar in de opera drinken en boos, dat moet gewoon goed zijn. En dan heb ik speciaal iets voor de dames. Het <lacht> We gaan ook opera aan ik zingen en dan moet ik ook net over de streep vandaan komen. Net over de streep en moet ik echt naar mensen en mensen. En dan ben ik, en dan ik naar de dames. En dan heb ik echt het gevoel dat jullie mij doen. En op een bepaalde, zwingende manier zien en dat het niet ga het niet Mogen we een heer zijn die ook genoeg bij moeten doen? Kan dat? Daar komt die mensen. ze. Want iemand mag echt een vondje worden en die hondraad worden, daar komt ie. Leuk, Ja. Gaan, we weer een ja, we gaan weer zo bij ja. je opje. We je zien dat in de kleedkamer hadden weg. dat we weg jongens, Als je ja. Ja. Dat is het, ja. Een beetje weg hoor, hadden we je op. Dames en we gaan uh, een melody doen van een uh, heleboel hits. Die we gemaakt hebben is die allemaal. Volgend jaar doen we weer een een melody. Met een andere hits. Dit jaar hebben we een training gedaan uit uh, ontzettend veel mensen die we gelukkig gemaakt hebben, daarvan uh, maak 24 jaar. We kregen veel postbrieven en telefoons van mensen die zeiden ja je we willen toch als we bij die komen naar het treden, ontzettend nou, veel vragen, die bekende niet je zonde. Nou, we kunnen natuurlijk geen uh, 40, 50 hitten worden, dus ja, we zijn we er twee avonden bezig, We kunnen we geen andere dingen doen. Vandaar deze meten die, dames en heren. En wat het leuke aan van ons is, te kijken of u ze allemaal kent. Ja. Ja, het ja, dat ben ik bijna, aanbouw, dacht ik zo. Dit mag je aan de Dat praktisch geen Heb je wat